1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Politieactie in het oosten van Oslo. Doden door autobom Jemen. En de tienertour is terug van weg geweest. Het weer. Het is bewolkt en regenachtig. En er staat veel wind. Later vanmiddag wordt het in het noorden tijdelijk droger. Het is zo'n 16 graden. Morgen trekt de regen het land uit. En ook neemt de wind dan in kracht af. Het wordt 17 tot 19 graden. In Oslo is de politie bezig met een operatie die met de aanslagen van afgelopen vrijdag te maken heeft. Verslaggever Jessica van Spengen, waar is de politie naar op zoek? Nou, waar de politie naar op zoek is, dat weten we niet precies. Er zijn in ieder geval zes mensen gearresteerd, zo wordt hier in de lokale... Jessica, helaas hebben we even geen verbinding. We proberen die verbinding nu te herstellen. in ieder geval. Jessica, sorry dat ik je even onderbreek. Kun je ja? heel even opnieuw beginnen met je verhaal? Want je viel even weg. Oké. Okay. De vraag ja, er of u zes uh, mensen gearresteerd. Er zijn in ieder geval zes mensen gearresteerd. Zo wordt hier gemeld in de Noorse media. En um, de politie is bezig met een actie op een industrieterrein. Het is in een buitenwijk van Oslo in ieder geval. Mensen zouden in hun onderbroek gearresteerd zijn. Uh, wat het verband is met um, uh, de gebeurtenis van afgelopen vrijdag... dat is nog niet duidelijk. In ieder geval is ook de explosieve opruimingsdienst daar nu bezig. En vanochtend heeft de politie een persconferentie gehouden. Wat is daar gezegd? Nou, dat is eigenlijk iets meer bekend geworden ook over um, uh, de dader. Uh, nou, we wisten natuurlijk dat het om een 32-jarige man gaat. Hij heeft uh, veel verklaard inmiddels. Hij heeft veel verteld over um, wat zijn um, ja, motieven zijn. Hij zei, um, hij heeft letterlijk gezegd... mijn daad was gruwelijk, maar noodzakelijk. En ik ben niet strafrechtelijk uh, verantwoordelijk hiervoor. Nou, daar moet natuurlijk nog veel meer over duidelijk worden laten... Um, wat er ook nog duidelijk is geworden is dat er nog steeds een aantal mensen vermist wordt daar bij dat eiland. Um, daar wordt nog steeds naar gezocht ook. Het zou gaan om vier tot vijf mensen. En dat het ook hier in Oslo, in het gebouw waar de bom is afgegaan, mogelijk nog mensen zouden kunnen liggen. Maar dat daar niet naar gezocht kan worden omdat de mensen hier bang zijn voor instortingsgevaar. Dus wanneer dat verder kan uh, plaatsvinden, dat, is, dat zal de komende dagen ook duidelijk worden. En nog even over die, die ik de verdachte. Hij schijnt dus alleen gehandeld te hebben. He, heb ik begrepen. Ja, Breivik schijnt alleen gehandeld te hebben. Dat was, um, gisteren werd even gedacht dat er misschien een medeplichtige zou zijn. Dat betekent dus niet per se een mededader. Maar in ieder geval iemand die hem geholpen zou hebben. Nou, daarvoor over heeft de politie nu gezegd. Naar verhoren met Breivik zelf. Nee, dat is daaruit niet duidelijk geworden. Je was net bij de kerkdiensten in de dom van Oslo. Daar sprak onder andere premier Stoltenberg. Heb je kunnen horen wat hij daar zei? Ja, premier Stoltenberg heeft hier de, de mensen toegesproken. Er waren natuurlijk allemaal mensen hier buiten komen te staan. Helaas was buiten niet precies te horen wat hij zei. Er waren geen schermen of iets dergelijks, dergelijks opgehangen. Maar de kerk zat in ieder geval helemaal vol. Ook de koning en de koningin waren erbij. En premier Stoltenberg zei... Twee dagen na de aanslag voelt dit als een eeuwigheid vol angst en verdriet. Nou ja, dat geeft wel een beetje aan hoe hier de Noorse gemeenschap hiermee bezig is. Ja, er staan hier huilende mensen, er worden bloemen gelegd. Um, ja, dit, uh, Noorwegen is enorm uh, hier nog mee bezig... en dat zal ook nog wel even duren zo aan de gezichten te zien. Verslaggever Jessica van Spengen vanuit Oslo. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In Jemen zijn zeker acht militairen omgekomen... toen een autobom bij een militaire basis ontplofte. Dat gebeurde in de zuidelijke stad Aden. Er vertrok net een konvooi met militairen en goederen op het moment... dat de bom bij de ingang van de basis ontplofte. Naast de acht doden vielen nog zeker vijftien gewonden... Volgens enkele bronnen in Jemen zitten al qaeda terroristen achter de aanslag. Of dat echt zo is, is niet duidelijk. Zangeres Amy Winehouse is doodgevonden in haar appartement in Londen. Ze werd wereldberoemd door haar muziek, maar ook door haar levensstijl. En eerder sprak ik met muziekdeskundige Leo Blokhuis... en vroeg hem wat hij dacht toen hij hoorde van haar dood. Ik dacht dus toch. Ja. Ja, aan één kant kan je erop wachten... maar je hoopt toch dat ze zichzelf herpakt en hervindt. Maar het, is, het heeft niet zo mogen zijn. Ja, als ze haar muziek moet plaatsen, waar staat ze dan? Ja, Zij is een, een bijzonder eigenlijk, tante die eigenlijk de, de soulmuziek een, een, een Brits randje gaf. Zeg maar. Zij is een, een model geweest voor veel zangeressen die na haar kwamen, Adele, Duffy en, en wat jonger spul. Um, zeer geïnspireerd op de soul, maar ook onmiskenbaar Brits. Ja, en daardoor is ze anders dan zo'n Duffy, dat ze toch net even een uniek iemand is. Nou ja, en ze zitten sowieso voor. Dus uh, ik denk dat Duffy Amy Winehouse als voorbeeld had en niet andersom. Dus daarom een groter talent wat mij betreft. Zijn er wel reacties van, uh, van artiesten? Uh, nou, wat ik zie is vooral op Twitter uh, uh, mensen die devastated zijn en die uh, verdrietig zijn. Uh, Ron, uh, Mick Ronson bijvoorbeeld, de producer, uh, met wie uh, zij haar grote succes Valerie had. ...die zegt dat, hij, dat het de meest trieste dag van zijn leven is... ...en dat hij een vriendin verliest die bijna als een zus voor haar was... ...en dat soort reacties. Uh, die je veel sympathie... ...en veel uh, mensen die, um, uh, ja, die, triest, die triest zijn omdat, zij, ja, omdat het zo onafwendbaar leek. Ja, wat, wat haar levensstijl, dat die was destructief. Die was behoorlijk destructief... Uh, ...behalve dat ze, dat ze nogal eens in het nieuws was uh, in verband met gewelddadigheden... Uh, had ze een, uh, een ernstige drugs- en drankhabit uh, waar ze niet echt van afkwam. Notabene een dame die zelf uh, een grote hit had met rehab. had <laughs> yeah. een send me to rehab. No, no, no. Uh, daar heeft ze ook regelmatig gezeten. Ze was er notabene net uit ook weer. Um, en uh, ja, dat het dan toch, uh, toch zo misgaat. Er zijn uh, op internet uh, vrij trieste beelden over een optreden in Servië waarin ze... Totaal de weg kwijt is dus op het podium. Uh, geen, geen melodie kan houden, val zingt. Uh, bijna in slaap valt achter de microfoon. Want toen was ze net begonnen met, de, met een nieuwe tournee eigenlijk. En ja, ze was ja, eigenlijk en, dus uit rehab en. Ja, Ja, uit rehab. En die reacties waren ook zo vernietigend dat ze ook die tournee heeft moeten afbreken. Ze was bezig, schijnt met een nieuw album. Dat zal er niet komen, of ja. Er kan misschien een soort, een soort door produceren in elkaar gedraaid ding. Ik weet niet of ze zelf al gezongen had. Nee. Maar het was een opmerkelijk talent. Ze zong heel opvallend. Een, een bijzondere stem. En ze, ze componeerde als, echt als de beste. De doodsoorzaak van de zangeres is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt morgen autopsie verricht op het lichaam van Winehouse. In Amerikaanse staat New York is het eerste homohuwelijk gesloten sinds de legalisering een maand geleden. Kort na middernacht, toen de wet van kracht werd, gaven twee vrouwen elkaar het jaarwoord in het bijzijn van hun kinderen en kleinkinderen. De twee hadden jaren gelobbyd voor het homohuwelijk. Enkele honderden homo's en lesbiennes treden vandaag in New York in het huwelijk. Het is de zesde Amerikaanse staat waar het homohuwelijk wettelijk mogelijk is. Het kon al in Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Iowa en in de hoofdstad Washington. Bij treinongeluk in China zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. 190 mensen raakten gewond. Gisteren botsten twee treinen op elkaar op een viaduct... waarna vier wagons naar beneden vielen. Waarschijnlijk was één van de hoge snelheidstreinen geraakt door de bliksem... waardoor die snelheid verloor. Daardoor botste de andere trein erachterop. Het grootste treinongeluk in China sinds 2008. Toen kwamen 72 mensen om het leven, toen een trein ontspoorde. De tienertour is terug. Na 17 jaar afwezigheid vond CEP het weer tijd om de speciale treinkaartjes voor tieners in te voeren. CEP-directeur Walter Groene, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom komt hij terug? Nou, omdat uh, de, we allemaal er zo'n goede herinnering aan hebben. En het uh, een fantastische manier voor jonge mensen is om het land door te reizen. Nou verbaast alleen mij het moment van invoering een beetje. Want de zomer is uh, ja, toch al aan de gang. Mensen zitten op Gersonisos of Tessel. Waarom nu? Nou, er zijn er nog heel veel in Nederland. Het is een test. Uh, samen met NS wil uh, CEP kijken of er belangstelling voor is. Uh, ik zat een paar weken geleden bij de NS rond de tafel. Ik zeg, waarom is die tienertour er eigenlijk niet? Nou, daar konden we geen goed antwoord op uh, verzinnen. Ik zeg, nou, dan, uh, dan uh, laten we maar terugkomen. Ja, wat kun je ook alweer precies met zo'n uh, zo, zo tienertour doen? Drie of vier dagen on, on, uh, onbegrensd reizen door Nederland met de NS-treinen. En dan gewoon onbeperkt door heel Nederland? En, uh... ja. En dat kun je dan in groepen doen, inderdaad. Wat gaat het kosten? Of is het dus helemaal gratis? Nee, nee. Het is voor drie dagen 33 euro, voor vier dagen 40 euro. Het is een beetje net zoals vroeger. Uh, het is nu dat je met een... Uh, je koopt het nu op internet met een code. Vroeger was het met een echte kaart. Uh, maar het is eigenlijk precies hetzelfde zoals het uh, 17 jaar geleden was. Waar waarom werd die eigenlijk afgeschaft uh, destijds? Ja, kijk, er komen steeds nieuwe, nieuwe kaartsoorten zoals de ov chipkaart en uh, daarvoor uh, allerlei abonnementdiensten. Uh, dus dan zeggen ze, ja, die oude spoorkaart, die oude kaarten, dat werkt niet meer. Ik zeg, ja, maar laten we nou met de technieken van vandaag gewoon kijken hoe we het toch kunnen organiseren. En zo is het gebeurd. En wat, wat hoopt u te bereiken met deze met de invoering van deze kaart? Hetzelfde wat ik zelf heb meegemaakt, namelijk dat je uh, zonder je ouders op pad kunt gaan, dingen kunt gaan zien, gaan ontdekken. Uh, uh, gewoon eens dus een stad binnenstappen, gewoon een museum of een theater binnenstappen en kijken wat er is. En uh, gewoon de wereld ontdekken. Dat is wat ik hoop uh, wat de uh, jonge mensen in Nederland gaan doen. CEP-directeur Walter Groene, dank u wel. Sport. Bij de wereldkampioenschappen Zwemmen in Shanghai werd Inge Dekker een uur geleden uitgeschakeld in de halve finale Vlinderslag. En inmiddels hebben ook Jurie Verlinde en Lennart Stekelenburg hun halve finales gezwommen. Bob van der Tak, hoe hebben die het gedaan? Nou, op zich deed Jurie Verlinde het helemaal niet zo slecht in zijn halve finale op de 50 meter Vlinderslag. Verlinde klokte een tijd van 23-73. 700ste boven zijn eigen Nederlands record. Een hele behoorlijke prestatie dus. Maar in dit uh, sterke internationale veld was het niet genoeg. Want hij eindigde als achtste in zijn race. En het was uiteindelijk de veertiende tijd in totaal van de 16 halve finalisten. En dus ligt Juri voor Verlinden eruit. Maar dan moeten we meteen aan toevoegen dat de 100 meter vlinder, het Olympische nummer, voor hem veel belangrijker is dan de 50 meter vlinder. Daardoor dus, uh, hebben we net Leonard Stekelenburg gezien. Die heeft op de 100 meter uh, schoolslag een tijd uh, neergezet van 1-0-0-50. Daarmee is hij in zijn halve finale 50 geworden. En er komt zometeen nog een tweede halve finale. En dan is het daarna dus de balans opmaken en kijken of Stekelenburg het gered heeft. Maar ik denk dat dat lastig is, want er zitten nog een aantal goede schoolslagzwemmers in die tweede halve finale. Overigens die tijd 1 -0 -0 50 binnen de Olympische Limiet. En dat is dus goed nieuws in ieder geval voor Stekelenburg, die daarmee een nominatie voor Londen op zak heeft. Op Van de Tak. En straks is de finale van de 400 meter vrije slag met de Nederlandse vrouwen. En die is live te volgen op deze zender Radio 1. Nog een kleine 100 kilometer en dan zit de Tour de France erop voor dit jaar. Gio Lippus, die is al in Parijs. Hoe uh, ligt de Champs-Élysées erbij op dit moment? Ja, zo, zoals gebruikelijk, hè. prachtig, historisch, klassiek, uh, mooi. Uh, ja, alle superlatieven kun je erop loslaten op die Champs-Élysées. En uh, zometeen dan uh, als de renners eraan gaan komen... dan is die Champs-Élysées echt letterlijk helemaal volgelopen. Maar we kwamen hier net naartoe gelopen vanuit ons hotel... en aan de buitenkant van de Champs-Élysées. Dus de niet afgesloten gedeelte, daar staat het nu al zwart van de mensen. Dus heel veel Publiek. En die kunnen straks allemaal gaan juichen voor Cadel Evans. Ik zie nu een heel uh, pak gasten van BMC, de ploeg van Cadel Evans aan de overkant... die gaan natuurlijk lekker op de tribune zitten om hun held aan te moedigen. Ja, alle truien zijn verdeeld, of bijna alle moet ik zeggen... want de groene trui, dat is nog, nog even spannend hè? Cavendish in het groen op dit moment. Maar... Ja, het is, het is spannend uh, en ook weer niet. Uh, het is spannend als je kijkt naar het aantal punten dat er zit... tussen de nummer 1 en de nummer 2, Cavendish en uh, Rogas. Joaquin Rojas, de Spanjaard, een goede sprinter ook uh, natuurlijk... Maar uh, dat, is, dat zijn maar 15 puntjes. En dat is niet veel natuurlijk. Want uh, hier aan de streep alleen al zijn al 45 punten te verdienen voor de winnaar. En bij die supersprint, de tussensprint, de enige tussensprint die we straks krijgen... zijn er nog eens een keer 20 punten te verdienen. Maar aan de andere kant... Iedereen kent Cavendish. Hij heeft al zo gemakkelijk vier etappes deze Tour gewonnen. Ja, we denken gewoon dat het heel simpel uh, een hele lange mooie sprint wordt van Mark Cavendish. En dat hij hier straks met de handjes omhoog over de finish gaat. En dan ook die groene trui mag aantrekken. We hoor straks weer Gio in Radio Tour de France vanaf twee uur. Mohammed bin Haman legt zich niet neer bij de levenslange schorsing die de ethische commissie van de FIFA hem heeft opgelegd. De oud-vicepresident van de voetbalbond wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Hij was al tijdelijk geschorst, maar mag nu de rest van zijn leven niets meer doen in het voetbal. Bin Haman neemt geen genoegen met de uitspraak en die stapt onder meer naar het kas. Verbaasd over de uitspraak van de ethische commissie is hij niet, want volgens Haman leveren bij de FIFA grote vraaggevoelens. Ik was niet expectant. Ik was niet expectant. De band voor Want dat zegt hoeveel deze mensen zijn hoeveel ze zijn vol van revenge. Ze waren zo angstig met ze. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB, Jolanda van der Velde. Goedemiddag, Mark. Nog één file op de A1A. Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat de Zutknopen Diemen en Muiden. Drie kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws van dit moment. De politieactie in het oosten van Oslo is aan de gang. Zes mensen zouden zijn gearresteerd. Acht doden door een autobom in Jemen. En de tienertoer is terug van weg geweest. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hij is hier over de TIRRS. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune met aan tafel Tristan Hofman, oud wielrenner, vandaag de dag ook ploegleider bij de Saxo Bank. Verder de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat over de grote hoeveelheid reclame in televisiegidsen. Onze vliegende keeper Wiel van der Wart is ook nog op pad. Te Zandvoort in dit geval. En u kunt reageren op een nieuwe stelling. Dit uur de stelling over sport. En die luidt wielrenners moeten niet klagen over gevaarlijke afdalingen. De Pestribune.nl voor uw reacties. Tot twee uur de Pestribune van Max. De gast als gezegd dit tweede uur Tristan Hofman. Dag Tristan, goeiemiddag. Je hoeft geen uh, hoofdtelefoon op mag als je jezelf uh, wil horen. Nee, nee, nee. Dat hoeft niet. Uh, nou ja, dan hoor je eens hoe dat klinkt. Er is dan van 1992 tot 2005 zelf wielrennen. Ja. En ops. hoe vaak in de toer? Uh, drie keer. En hoe vaak uitgereden? Uh, twee keer. Ja. Ja. En uh, wat, is je, wat is je ultieme herinnering aan zo'n ronde van Frankrijk als je daar één ding uit moet pikken van zo'n uh, zo Tour? Nou, als ik terugdenk aan de Tour, dat is het natuurlijk een fantastisch evenement. Maar ik denk aan afzien. Ja? Uh, je zag renners soms groeien in zo'n wedstrijd dat die eigenlijk aan het eind van de ronde gewoon net zo goed waren of zelfs nog beter. Maar ik werd uh, steeds uh, vermoeider en steeds meer pijn in de benen. Maar na de Tour, dan, als ik dan een week wat rust had, dan, dan was ik wel weer goed. Maar ik was uh, niet echt een renner uh, voor, voor drie weken op uh, ja, topniveau te presteren. Ik kon de jongens goed helpen, maar ik kan niet uh, zelf tot een goed resultaat komen. Nee, maar, maar dat was ook niet de bedoeling, hè, denk ik. Uiteindelijk was je, was je de man voor blij levens, hè, de sprint? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. ja, kijk, als je dan die eerste week al heel veel op kop moet rijden, dan, uh, dan verlies je natuurlijk een hoop energie. Uh, daar, daar, daar heb ik mijn taak goed kunnen volbrengen, maar ik heb nooit zelf tot, uh, tot goede resultaten kunnen komen daar. Nee. En nu ben je ploegleider. Ja, ja, alweer, ja, alweer het zesde jaar. Waarom moest je daar aan lachen? Uh, ja, tegenwoordig op Ja, Ik voel me altijd een hele jonge ploegleider. Maar ondertussen ben ik toch alweer uh, zes jaar als uh, ploegleider aan het werk. Ja. Ja. Ja, wat grappig was, uh, als je dat grappig kan noemen... na een zware val eindigde jouw carrière. Ja. Dat was in 2005, denk ik, zo ongeveer ja. die tijd. In, uh, omloop het volk. Dus in het begin van het seizoen uh, ja, brak ik mijn uh, scheenbeen. En toen was het ook uh, einde oefening. Ja uit werd je ploegleider bijna van de ene dag op de andere. Dat is, dat is op zich frappant in één ja. seizoen. Ja, ik was natuurlijk al wel uh, wat, uh, wat ouder al. Dus uh, ik had er al wel af en toe over nagedacht. Stel, uh, als ik de kans zou krijgen om uh, ploegleider te worden, wil je dat? Uh, en ja, dat zou ik heel graag... Op dat moment had ik absoluut die ambitie. En ja, toen moest ik uh, met Biane in gesprek van dat, uh, dat het toch niet meer ging... Ries, ja, ja Biaan uh, mijn ploegleider of mijn baas toen. Uh, ja, dat dat, dat, dat er terugkomen dat dat niet meer ging lukken. En of er alternatieven waren. En, ja, gelukkig had hij er ook over nagedacht. Dus hij zegt, als alle sponsoring doorgaat, dan, uh, dan, dan wil ik jou ja. graag als ploegleider erbij hebben. Ja, maar je bent niet de ploegleider nu in de Tour. Nee, nee Je bent op vakantie, notabene, in eigen land. Lekker weg in eigen land. Luister naar Meta de Vries. Ja, ja, ja, ja nee, maar het is uh, prima hier. Dus Het is alleen vandaag wat minder. Weer. We hebben de hele week uh, goed weer gehad. Uh, ja we hebben met de ploegleiders ja, we hebben een, een fransman we hebben een Deen die in Frankrijk woont we hebben een Australië die in Frankrijk woont en Biane ja. en ja die jongens hebben de, de voorkeur gekregen ik zou natuurlijk graag bij willen zijn en zeker met Alberto is dat natuurlijk uh, komt daardoor, hè ja, ja is natuurlijk al heel speciaal uh, om zo iemand, met zo iemand op pad te kunnen maar uh, ja wie weet in de toekomst ja is dat wel een droom van je dat je daar eens bij kunt zijn en uh, dat raampje open kan draaien en tegen Alberto kan zeggen drie minuten voorsprong ja ja uh, nou ik denk dat het ooit nog wel gaat gebeuren dat ik ja. naar de Tour ga. Het uh, is niet uh, dat ik het uh, begin van het jaar uh, mijn, uh, mijn absolute ambitie uitspreken over dat ik per se daar naartoe moet. Maar als de mogelijkheid er is, dan uh, zou ik graag meegaan. Ik ben nu wel nieuw in de ploeg. Ik ben, na vier jaar ben ik uh, weg geweest. en ben nieuw in de ploeg. Ik heb een hoop ervaring. Dus uiteindelijk uh, ja, gaat het vast wel een keer gebeuren. Ja. En, en nu volg jij uh, die Tour en je ziet hem, uh, uh, je ziet hem uh, verliezen. Hè. Komt dat door de afgelopen wanneer was het? Donderdag toen ja. Vlodium, ja. in in hem. In de Alpen. Uh, nou, Ik denk dat hij al in uh, het uh, begin al uh, die 1 minuut 40 uh, met die valpartij... dat hij daardoor wel een beetje nerveus is geworden. Nog een paar valpartijen, dikke knie. Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is geweest. En op die dag ja, ging het ook niet. En ja, ik moet zeggen, hij heeft zich toch weer heel goed teruggevocht op het einde. En ja, soms moet je het uh, gewoon accepteren. Hmm. Het is niet leuk. Ik bedoel... Uh, ik las ergens dat het de eerste ronde is wie hij verliest en dat is natuurlijk wel, uh, wel jammer. Ja, nou heeft dit jaar ook, meen ik, de Giro uh, gereden. Ja. Gewonnen. Ja, ja dat klopt heeft ja. Hem gewonnen. Ja. ja, hij heeft de Giro gereden en uh, uh, wij waren er ons van bewust dat het best veel was, uh, Giro Tour, maar uh, de bedoeling was dat hij zo laat mogelijk het zou pakken in de Giro, maar uh, dat deed hij toch uh, iets te vroeg misschien ja. en daardoor toch wat te kort is gekomen in de tour. Ja, dat, dat weet je niet. Dat weet je nooit, hè? Dat nee. weet je nooit. Um, Tristan, we gaan even buurten bij uh, Bob van der Tak. Want het WK Zwemmen in Shanghai is begonnen. Ja, het, het zwemmen binnen, want buiten waren ze al kilometers lang onderweg. De toppers. Bob, wat staat er nu op het programma? Ja, de 4 keer 100 meter vrije slagestafetten voor vrouwen. En dat is een onderdeel natuurlijk waar Nederland traditioneel heel sterk op is. Wat heet Olympisch kampioen in 2008 en wereldkampioen twee jaar geleden. En die wereldtitel moeten de vier vrouwen nu dus zien te verdedigen. De vier vrouwen die weer... Ja compleet zijn. Het Gouden Kwartet is weer herenigd. Ook Marleen Veldhuis is er weer bij. Vorig jaar moeder geworden, maar nu weer op het mondiale podium. En uh, vanmorgen ging Nederland als uh, tweede door naar de finale achter de Verenigde Staten. Maar het verschil was maar 120ste. En dat is uh, niet veel natuurlijk op uh, in totaal 400 meter. Eén wijziging ten opzichte van vanmorgen... Inge Dekker uh, zal nu zwemmen in de Estervette ploeg in plaats van de WK-debutante Mout van der Meer, die vanmorgen haar taak naar behoren. Uh, vervulde Inge Dekker uh, viel wat tegen op de 100 meter vlinderslag. Zojuist werd kansloos uitgeschakeld in de halve finale. En het is uh, te hopen dat ze het nu op de vrije slag wat beter doet. De belangrijkste concurrent op papier dus de Verenigde Staten. Met twee andere zwemsters ten opzichte van vanmorgen. Dat zijn Nathalie Coughlin en Dana Volmer. En uh, andere kanshebbers voor het podium zijn ook nog Australië. Ook met twee andere zwemsters ten opzichte van de ochtendsessie. Thuisland, China en er is ook nog Duitsland dat vanmorgen wat tegenviel met een vierde tijd. En uh, namens Nederland nu bijna op het startblok Inge Dekker. Die dus uh, die teleurstelling te verwerken kreeg. Zojuist op de 100 meter vlinderslag. En hopelijk heeft ze dat van zich kunnen afzetten. En uh, wordt het nu wel een goede race voor haar. Daarna Ranomi Kromuijjojo als tweede zwemster. Marleen Veldhuis als derde. En Femke Heemskerk de slotzwemster vandaag op de estafette. Zo heeft bondscoach Jacco Verharen het beslist. De acht startzwemsters staan klaar op het blok. Met Nederland in baan 5. Amerika in baan 4. Inge Dekker moet... Uh, een goede start zien te maken. Is in ieder geval redelijk goed van het blok. Heeft een lichte achterstand nu wel op Natalie Cocklin. De openingszwemster van de Verenigde Staten. Maar heel groot is de achterstand uh, nog niet van Dekker. En dat moet ze natuurlijk zo houden. Koklin voorlopig wel aan de leiding. In de richting van het eerste keerpunt gaan we dan. 50 meter gehad. Het is uh, Amerika aan de leiding voor Duitsland. Verschil 200. En het verschil met Nederland is 1600. Voor Duitsland Britta Steffen. Duitsland heeft dus meteen de uh, beste zwemster als eerste gepositioneerd. Maar voorlopig is het Koklin uh, die aan de leiding gaat in baan 4... Namens Amerika en Dekker gaat weer kapot. Dat gebeurde ook al op die 100 meter vlinder op de tweede baan. En nu uh, wordt de achterstand toch wel redelijk groot op Amerika. Het is Duitsland dat tweede ligt. Nee, het is China nu dat tweede ligt. Zelfs Duitsland derde en Nederland uh, keert dan als uh, vierde. En uh, dan nu voor Nederland Ranomi kromo En die moet uh, dus uh, de turbo erop zien te zetten. Het is uh, voor Amerika nu Melissa Franklin en voor Duitsland Silke Lipok... Kromo Jojo in een goede stijl zwemmend op weg naar het keerpunt. 150 meter. De achterstand duidelijk kleiner geworden nu. Nederland nu van de vierde naar de tweede plaats. Amerika nog wel altijd aan de leiding. Het verschil is 33 honderdste. Duitsland derde op 64 honderdste. Kromo Jojo, de tweede baan. Nu richting Melissa Franklin zwemmen. Maar Franklin gaat nog altijd aan de leiding. Een goede zwemster namens Amerika. En het gat tussen Amerika en Nederland ten opzichte van de rest van het veld neemt nu toe. Maar Chromo Jojo komt toch niet heel erg veel dichterbij. Het is Amerika dat halverwege de race aan de leiding gaat. Het verschil is meer dan één seconde. Meer dan één seconde, 1 zestiende. Uh, Duitsland op de derde plaats. Voor Duitsland nu Lisa Fitting Voor Nederland Marleen Veldhuis. En voor de Verenigde Staten Jessica Hardy. Maar het is dus achtervolgen geblazen voor de Nederlandse ploeg. Marleen Veldhuis, achterstand nog altijd op Amerika. 250 meter hebben we afgelegd in deze finale. Het is 1 uh, seconde en 22 honderd. Het verschil is nog iets toegenomen. Veldhuis moet het goed zien te maken in die tweede baan. Maar de achterstand lijkt eerder te groeien dan te slinken. Het wordt een moeilijke zaak, denk ik, om die wereldtitel van twee jaar geleden te prolongeren. Veldhuis nu wel nog met een versnellingje op de laatste meters. En dan kan het misschien toch nog een hele spannende finish gaan worden straks. Veldhuis, een goede inspanning hoor. Een uitstekende inspanning. Want het verschil is nu nog maar drie tienden met Amerika... En dan is er dus toch nog van alles mogelijk. Want nu gaat Femke Heemskerk het water in. Heemskerk die vanmorgen de snelste splitheid had van iedereen. 52,99. Daarmee als enige onder de 53 seconden. En Heemskerk gaat heel goed nu. Heemskerk gaat heel goed. Nederland ligt aan de leiding. Nederland ligt aan de leiding. Dena Volmer moet het voorlopig afleggen tegen Femke Heemskerk. Het verschil is een halve seconde in het voordeel van Nederland. Heemskerk... Nu uh, halverwege de laatste baan bijna. En uh, dit uh, ziet er heel goed uit wat Femke Heemskerk hier aan het doen is. Heemskerk nog altijd aan de leiding. Het is uh, Volmer die het, uh, achter, die het uh, nakijken heeft. Heemskerk gaat het doen voor Nederland. Femke Heemskerk, de slotzwemster, doet het. En Nederland is weer wereldkampioen. Twee jaar na Rome lukt het weer. Een uitstekende prestatie van deze ploeg. Het Gouden Kwartet blijft dus van goud. Het Gouden Kwartet verandert niet in zilver of in brons. Het Gouden Kwartet slaat weer toe. En wat een geweldige inhaalrace van met name Femke Heemskerk. En kijk ook naar de vreugde daar op de kant bij de andere zwemsters. Bij Marleen Veldhuis, bij Ranomi Kromowidjojo En de tranen, de tranen bij Inge Dekker. Die zo slecht zwom op die 100 meter vlinderslag. Maar nu wel het goud te pakken heeft dankzij dus... Met name die uitstekende laatste 100 meter van Femke Heemskerk. Nederland wint dus in de tijd van 33-96, Amerika tweede en Duitsland tikt aan als derde. Het eerste zwemgoud is binnen. Tristan Hofman, oud-wielrenner tussen 1992 en 2005 in het prof Peloton. Volg je andere sporten ook dat je denkt van, ik wil weten hoe het afloopt? Eh... Uh... Nou, ik zit niet altijd uh, alle op de radio te volgen en niet op tv. Ervan, maar als nee? ik de krant lees, dan lees ik alle Maar zou je hier de televisie voor aangezet hebben als je geweten had dat dit er was, uh, deze finale? Nou, ik heb uh, zo'n de hele je? middag wel de televisie gehad om uh, wielrennen te kijken. En als ze dan uh, zwemmen op was, oh. dan ging wel even zwemmen kijken. Maar ja. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet dat, uh, nee. dat vandaag de finale was. Nee. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat, uh, ja, dat de dames toch weer goud pakken. Dus uh, ja, chapeau. Ja, en je kan moeilijk op je vakantie tegen je vrouw zeggen: Ik kijk al, en, en je kinderen, ik kijk al naar de tour. Dus, en nu gaan vader ook nog even naar het zwemmen kijken. Hè? <laughs> nee. Dan zeggen ze: Hallo, nee. we gaan naar het zwembad met jou. <laughs> ja, ja, dat klopt. Maar dat heb ik ook wel gedaan. Dus uh, hmm. nou, ja, dat is een goede combinatie. Zelf een beetje, uh, ja, voor mij is het toch wel ontspanningen. Een beetje ja. door rennen kijken en uh, met de kinderen spelen. Tuurlijk. Je zei net: Ik was geen, uh, ik was geen ronde renner. Eén uh, keer was je dicht uh, bij een overwinning in een. Eendaagse koers, de klassieke parijs roubaix tweede. Een uh, hoogtepuntje voor je? Ja, ja, ja het is wel een, een hoogtepunt, maar ook meteen mijn, mijn dieptepunt. Parcours. waarom? Nou ja, als je zo dichtbij bent om uh, ja, de, ah. de, de parijs roubaix te winnen. Ja, en ik, had, ik had gewoon een goede kans. en uh, ja, Uiteindelijk was uh, was net iets uh, sterker. Dus dat was wel jammer. Je komt het uh, fragment voor Zout in de wonden, Tristan. Daar ja, zijn ze... Enorm gejuich hier. Dan Salaren op kop. Hemmend dan. Backsted. Dan Bakstedt. Dan Hofman. Ik hoop dat je weet wat hij doet, Tristan. De bel uit. Nog één ronde. En Hofman, op een grote versnelling, moet een paar meter prijs geven. Of op... ga nu door! Ga door! Bakstedt gedaan. Bakstedt kon zich niet inhouden. Naar komt Tristan Hofman. Die gaat er buiten om. Het is Bakstedt. Bakstedt 1. Tristan Hofman 2, Hemmend 3. Kanselara via Tristan Hofman wordt verslagen in de finale. Ja. Hij kwam er niet aan. Je kwam er niet aan, uh, uh, Tristan. Je moest doorgaan, zei Jean Nelissen. Dat heb je niet gehoord, maar dat dacht je waarschijnlijk op dat moment ook. Alleen ik kan niet door. Je gaat ja, tot het uiterste. Uh, wat, ik, wat ik nou weet, dat ik aan de andere kant van de baan, uh, aan de andere kant van de baan zat. En dat ik op een moment was er een klein gaatje, had ik misschien meteen door moeten gaan. Maar dat was nog wel heel ver. En mijn benen waren niet meer zo goed. Als ik terugging had ik dat misschien moeten proberen. Alles of niks. Maar uiteindelijk, uh, drie kilometer voor de finish is een heel klein. Uh, het, het, het, het loopt het heel ietsjes omhoog. En daar moesten wij nog flink doortrekken. Omdat er toch een ander groepje op ons uh, ja. Ja, zat te achtervolgen. En daar voelde ik gewoon dat backstad uh, nog uh, ja, wat extra uit ten opzichte van uh, ja, de andere jongens. Dus uh, ik wist dat het moeilijk zou worden. Maar... Ja. Tweede is leuk, maar ja, net niet. Nee. Ja. Maar hoe kijk je daar nu op terug? Want dit was in 2004, we zijn zeven jaar verder. Kun je dan ook wel met enige trots zeggen... Hallo, ik was wel tweede in Parijs-Roubaix. Ja, ja, ik ben ook nog twee keer vierde geweest. Dus het was wel een wedstrijd ja. waar ik ieder jaar naartoe leefde. En uh, ja, wat voor mij een hoogtepunt was in het seizoen, het klinkt raar. Maar ja, je zoekt de oudste weer op in Frankrijk. En je gaat er gewoon 60 kilometer overheen uh, rijden. En ja, ik vond dat toch altijd een van de, ja, ja, de meest spectaculaire wedstrijden in het Kansai. seizoen. Jij was het wel uh, zo'n zo jongen die over die kasseien kon huppen. Ja, ja ik was aan uh, uh, hoe je het noemde een eendagsrennen, dus ja. uh, de man voor ja de voorjaarsklassiekers en ja dat was een wedstrijd over de keierrij. Ik had in de winter had ik veel veldrijden gedaan en ik had vroeger BMX gedaan, dus je hebt iets meer uh, ja, misschien feeling met terrein, de keier. Uh, ervaring, hè? Ja, je hebt echt terreinervaringen. Ja, bij. ja, je, hebt dat, je moet daar toch wel ja. een beetje gevoel bij hebben. Je ja. kunt natuurlijk heel sterk zijn, maar niet uh, je moet wel een beetje flexibel zijn ook. Uh. Ja. Tristan, wij vragen onze gasten altijd naar hun uh, in jouw geval sportmomenten van de week. Wat is dat? Uh, Ronald Koeman, naar, naar Feyenoord. Nou, ja. laten we, zullen we de aankondiging eerst eens even beluisteren. Wij waren vanaf start enthousiast, hij ook. Het is zo dat het eigenlijk amper over geld is gegaan. Nou, dat, dat, is, dat geeft al aan dat, dat Ronald staat te trappelen, dat hij ambitieus is. Dat hij zichzelf weer op de kaart wil zetten. Nou, wij hebben behoefte aan een, aan een ervaren coach met, met de cv die Ronald heeft. Nou, wat dat betreft past het prima bij elkaar op dit moment. Maarten van Geel, technisch directeur van Feyenoord, die kondigt hem aan. En vind je het een goede keus? Uh, ja, ik hoorde, uh, in een ander interview hoorde ik ook Louis Vergaal en Ronald Koeman. Dat zijn natuurlijk twee heel verschillende coaches, maar ja, ik, weet niet, ik, ik, ik mag Ronald Koeman wel. Uh, hij uh, legt het altijd goed uit op televisie. En ik hoop dat hij die, uh, die jonge gast uh, goed uh, kan samen laten werken en tot iets moois kan uh, komen. Ja. Laten we eens even bij de kenner informeren. Hans Krijs senior. Dag Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, fijn om je even, even te horen. Je bent net terug, geloof ik, uit het ver buitenland? Ja, precies. Waar zijn we ja. geweest? Ik ben uh, in Amerika geweest een uh, vrij lange tijd, en, uh, maar ik heb wel contact gehad ja. met, uh, met Hans, met junior. Ja. Dus ik ben wel redelijk op de hoogte gebleven. Dus uh, nee, wat? ik weet alles zo'n beetje van wat er in de Nederlandse voetbalwereld is gebeurd. Kijk aan. maar Vond je het een verrassing Hans uh, Koeman naar Feyenoord? Nee, wat voor mij de grootste verrassing was, was het vertrek van, van Mario Been en de manier waarop dat gebeurde. En dat het Ronald Koeman is geworden, ja, de, de, op een gekkig moment natuurlijk, de competitie, de, de training ging beginnen, de wedstrijd ging beginnen. En als je dan een nieuwe trainer aan moet stellen, dan is dat moeilijk. En dan zegt Ronald Koeman is natuurlijk een naam die indruk maakt bij spelers, vooral als spelers. Ex-speler van Feyenoord, dus uh, wat dat betreft heeft Feyenoord uh, snel werk gedaan. Ja, maar jij zegt uh, Ronald Koeman, man van naam en van faam, maar is dat in jouw ogen de goede keuze op het goede moment? Ja, maar we hadden ook keuzes. Uh, er waren weinig keuzes meer natuurlijk. Ik bedoel, alle clubs die hadden, hadden een trainer en in Feyenoord heeft uh, op het laatste moment mm. geen trainer meer. Ja, er, stopt, er stond niet een rij uh, trainers meer voor de deur. Ja, en als er de naam valt van van Gaal en Koeman dan denk ik dat dat uh, grote namen zijn. Ja. Maar ja, je naam is net zo lang groot als dat je laatste resultaat is geweest natuurlijk. Ja, en uh, ja, dat was bij Koeman dan toch iets minder, moet je zeggen. Ja, maar ja, Koeman is natuurlijk een voetbalman. En dan kan je dus zeggen, wat zijn zijn goede kanten, wat zijn zijn slechte kanten. Uh, ik, ik zeg dan altijd maar... Laten we maar kijken hoe het gaat met, uh, met een trainer bij, uh, bij een club. En het is, valt niet mee om bij Feyenoord-trainer te zijn op dit moment, want de spelers zijn de baas. Hè? Ja, tenzij Koeman daar per onmiddellijke ingang een einde aan maakt. Ja, dat is het allereerste wat er moet ja. gebeuren. Dat die heren op, uh, op de eigen stoel worden teruggeduwd. Ja. Het is te gek voor woorden wat daar gebeurd is natuurlijk. Ja, ik hoor dat je er, er min of meer boos over bent van afstand. Nee, ik ben er niet boos over. Ik ben daar stom verbaasd. over. Ja dat dat in deze tijd kan gebeuren... als spelers met elkaar gaan zitten en gaan stemmen... of een trainerjaar dan even moet blijven... Ja, dan, dan ben je in een, als club zijn in een hele wankele situatie. En als ja. je dat dan accepteert... als je dan ziet dat er bijna niks tegen wordt gedaan... tenminste, ja. ik, ik heb niet gehoord dat er iets tegen wordt gedaan... dan zeg ik, ja, dit is toch niet mogelijk, man. Ja. Dus dat is te gek voor woorden. Zeg maar, uh, uh, voor Koeman is nu natuurlijk de op of eronder, neem ik aan. Hij moet slagen. Ja, hij moet slagen en ik las een stukje dat hij optimistisch is over ja. uh, de kwaliteit van de spelers. Nou ja, dat dan op zich is dat natuurlijk een positieve uitspraak. Ja. Maar als ik kijk naar het helftal van de spelers van Feyenoord, dan zijn het best talentrijke spelers. Ja. Maar talent wil nog niet zeggen dat het echt kwaliteit is. En uh, ook het afgelopen seizoen heeft getoond dat het talent nou niet wat barstte van de kwaliteit eerlijk gezegd. Nee. Hans Sky, Hans bedankt Hans voor deze reactie. En we gaan je ongetwijfeld alweer weer horen over de, de gebeurtenissen in het komend seizoen. Oké. Okay. Dankjewel. Goedemiddag, verder. Hans Kai, senior Tristan. Uh, oude wijze heer die weet hoe het eraan toe gaat in het uh, voetbal. Nou, ik, ik ben wel met hem eens dat, ja, dat de spelers beslissen over de coach. Dat kan niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Zijn wielrenners ook zo opstandig of uh, laten die gewoon dat uh, werk aan de coach over? Eh, uh, nee, wielrenners zijn ook wel opstandig, uh, maar... Het is, nou, ik kan me niet uh, voorstellen dat, uh, dat, dat een wielerige ploeg de renners... of de, de renners een, een coach of de baas wegsturen. Nee, uh, Dat gebeurt niet. En de ploegleider is de baas als het erop aankomt? Uh, uiteindelijk, uh, als ik met een man op pad ben, dan ben ik uh, de baas, ja. ja en dan is en als Bjarne die... er is, is Bjarne de baas. Ja, volgens <laughs> mij is dat de superbaas, hè? Dat, die, uh... dit is een man die wordt nooit tegen gesproken, toch? Nee, ja, ik, echt, wel. echt wel. Nee, die wil discussie. Oh, oh nee, die, uh, die vraagt altijd, uh, wat do you think? En dan op een gegeven moment denk ik wel eens van... ja, neem dan maar, maar gewoon een beslissing. Oh. Ja, ja, zegt hij, dat is het meest makkelijke wat we kunnen doen. Dat ik gewoon beslis, Maar dat wil ik niet. Ik wil dat jullie nadenken. Dus hij is ook een... Uh, ik, ik vind hem ook een goede coach uh, voor mij. Dus ik moet de jongens coachen. Maar ik vind dat hij ons uh, uiteindelijk ook uh, goed coacht. Ja, maar hij, hij neemt wel het besluit. Gehoord de discussie. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel uh, uh, my way of the highway. Ja, ja dus, uh, dat, uh, My way of the highway. Ja. Dat is een mooie. Ons antwoordapparaat zat de hele week klaar om door u ingesproken te worden. En uh, dit troffen we aan de afgelopen zeven dagen.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 Ik ben met Clary Polak helemaal eens, alsjeblieft begin een sportzender en geef ons gewoon het nieuws. Want ik ga tegenwoordig steeds vaker luisteren naar BNR, dan krijg ik tenminste mijn nieuws. En dit noem ik geen nieuws. Ik ben moe, hartelijke goed. Mijn vraag of klacht is dat de AM-zender 747 ineens gereserveerd wordt voor Radio 1... Het kan natuurlijk een noodoplossing zijn van wat er allemaal gebeurd is, maar daar kunnen hun uh, Radio 5 luisteraars dan een zender terugvinden die bijvoorbeeld met een radiootje over straat lopen. Want dat vind ik wel een beetje raar dat daar helemaal geen informatie over wordt gegeven, omdat de mensen van Radio 5 maar worden afgeschreven. Willen jullie niet zo vlug praten aan de radio? Het is soms niet te verstaan. Bedankt. Mijn opmerking is: Noop gedwongen, weliswaar, is Silverstone 1 momenteel op de middengolf te bereiken. Voor het eerst in lange tijd hier in Zuid-Holland, storingvrij. Een op publieke zender van Nederland 1 moet eigenlijk altijd op de middengolf te beluisteren zijn. Dat is mijn opmerking. Ja, ik zit te kijken naar BNN, klusjesmannen. Dat is bijna een exacte kopie van, of tenminste, de gjat van Gerard en Joling over de vloer. Ik bedoel, het is dezelfde flauwe humor en klusjes worden ingehuurd. En uh, het is gewoon een kopie. Het is gewoon nagehaald van BNN. Voor mij hoeft het niet. Ik ben al jaren, al nou 50 jaar, lid van de NCFV. Ik ben tevreden met het omroepgids, maar de laatste tijd is het wel verschrikkelijk. Het is meer reclame dan gids en, en vermeldingen en leuke interviews. Het is werkelijk verschrikkelijk, al die reclame in die gids. Ik denk erover daar, om daarvoor te bedanken. Dan ben ik geen lid van de NCFV meer. Goedemiddag. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 nou, om die laatste boodschap uh, uh, gaat het. Uh, gaan we nog even doorpraten met Saskia de Jong... hoofdredacteur, uitgever van de NCRV-gids. Uh, goedemiddag, Saskia. Ja, goedemiddag. Mevrouw zegt, uh, wat een groot aantal advertenties in, uh, in de NCRV-gids. Waarom staan die advertenties erin uh, en waarom kan het niet zonder? Nou, het antwoord is heel simpel. Dat is gewoon uh, vanwege de euro's. Als wij de advertenties eruit zouden doen, dan uh, moet er zo... Nou, ik denk minimaal 5 à 6 euro boven het uh, abonnementsgeld. Nou, en dat kun je voorleggen aan, uh, aan de leden. Ja, dat hebben we toevallig ook gedaan. Want deze klacht die krijg ik met enige regelmaat. En uh, nou, meestal leg ik dat dan inderdaad zo heel simpel uit. En begrijpen de mensen dat. Maar ik dacht, nou, we hadden een uh, levensonderzoek in december over iets heel anders. Maar ik dacht, ik voeg deze vraag nou eens toe om dat echt, uh, echt te onderzoeken. En uh, nou, het, eigenlijk ook wel tot mijn verbazing was de mening unaniem van ja, het is... De Meest, meeste mensen vonden het wel vervelend, maar zeiden we begrijpen het heel goed, het zit ook op, op radio, televisie, overal is reclame. Nou, op de tv uh, zet je daar langs en in het blad uh, als je type valt, dan uh, slijt het om. Hm. En mensen zijn, zijn en en dus niet bereid extra te betalen? waren niet bereid, echt, waren niet bereid om, uh, om meer te gaan betalen. Nee. En zeg maar, nee. Wat, wat gebeurt er met dat geld dat uh, via de advertenties uh, binnenkomt? Dat is onderdeel van de exploitatie. Dus dat gaat gewoon weer in het maken van nieuwe bladen? Ja, ja, ja, nee, zo simpel is het. Ja. Maken jullie dan winst daarop of is het kostendekkend? Nee, we maken wel winst op de bladen en die winst die gaat hier naar de programma's. Dus, naar het de omroep? Gaat in, gaat in ieder geval ten faveur van, van de publieke omroep en de programma's. Ja. Ja, ja. Je zei net, het lezersonderzoek, ik heb deze vraag bijgedaan. gedaan, w waartoe dient lezersonderzoek? Uh, nou, lezersonderzoek gebruiken we om uh, nou, heel goed de thermometer erin te houden. Uiteindelijk maken we die gids natuurlijk voor onze lezers. Dus wij kunnen met, met z'n allen van alles bedenken, maar uh, uiteindelijk gaat het erom wat de lezers ervan vinden. Uh, in december hebben wij onderzocht, dat is wel leuk om te vertellen... Uh, wat de lezers vonden van ons plan om de gids uit te gaan breiden met acht pagina's. Nou, we wisten natuurlijk wel dat ze dat op zich wel leuk zouden vinden. Dat is maar geen acht pagina's advertenties zijn. Maar geen, nee, dat is en dat hebben we ook niet gedaan. Maar nee. echt acht redactionele pagina's erbij. Dat kost natuurlijk waanzinnig veel geld. Want we hebben hele grote oplagen nog steeds. En wij uh, hadden bedacht, heel creatief, om dat te hmm. gaan betalen met uh, door in de zomer dubbelnummers te gaan maken. En dat is natuurlijk best wel een spannende operatie, want uh, de NTV-gids wordt al uh, zo'n meer dan 80 jaar uitgegeven elke week. Met de uitzondering van de oorlog. Dus ja, mensen zijn het zo gewend dat die gids op woensdag of op donderdag in de bus valt. En nu deze zomer is dat maar eens in de twee weken. Dus dat hebben we toen voorgelegd aan lezers, en die waren heel enthousiast over dit idee. Dus vanaf begin dit jaar is de gids acht pagina's dikker, met acht pagina's meer redactioneel. En inderdaad ook zeven pagina's advertenties gemiddeld per, per gids. Maar dat was al zo en dat is nog steeds zo. Maar je weet, de omroep uh, staat forse bezuinigingen te wachten... opgelegd uh, uit Den Haag. Uh, gaan de gidsen dat ook merken? Daar gaan de gidsen natuurlijk ook wel in, uh, iets van merken. Ja, ja. Dus er wordt ook naar ons gekeken om uh, ja, waar mogelijk bij te dragen. Hm. Ja. Programmadiensten van KRO en NCRV uh, zijn bezig om te kijken... waar kunnen we gaan samenwerken? Uh, wat kunnen we uh, misschien uh, in, in fusie met elkaar doen? Wordt er ook nog over gedacht om KRO-gids en NCRV-gids samen te voegen? Nou, op dit moment nog niet. Want in al die gesprekken over samenwerking is nog steeds uh, het idee... dat de merken, dus het merk KRO en het merk NCRV, blijven bestaan... En dat is dus ook een Karo Magazine en een NCV gids. Die zullen voorlopig blijven bestaan. Ik hey, dank je wel voor, uh, voor het antwoord gegeven aan de mevrouw op het antwoordapparaat. Ik hoop voor de NCV dat ze toch uh, tot inkeer komt en zegt: Ik blijf de gids houden. Dat hoop ik met u. Dank je wel, Saskia ja, de Jong. Dag. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook perstribune.ombroekmax.nl. En dit uur te gast op de perstribune Tristan Hofman. Oud-wielrenner. Uh, oud Vandaag de dag uh, een van de ploegleiders bij Saxobank. Tristan, is, dan, is uh, de laatste dag van de tour een dag waar je naar uitziet? Uh, dat je denkt: van, ik wil nog even kijken, uh, komt Alberto uh, komt daardoor ongeschonden over de streep? Weliswaar als vijfde in het algemeen klassement, geloof ik, maar toch. Uh, nou, nah, nee, het is echt, uh, de, de, uh, ja, de laatste rit is gewoon uh, toch uh, dat het een sprint is. Dus het klassement gaat allemaal wel uh, bij het oude blijven. We moet natuurlijk altijd op blijven letten voor valpartijen. Maar in principe is het uh, de enige spanning die er nog is, is de, ja, voor zover de, de groene trui voor Cavendish. Ja. Maarten Ducro, goedemiddag. Goedemiddag. Maarten, voor jou ook uh, de laatste dag in de Tour. Is dat een dag uh, van, uh, van Weemoed, dat je denkt, we nemen afscheid en morgen de kater? Ja, je krijgt het after-party gevoel, dat, dat ontstaat wel, maar dat, dat gebeurt er meestal s'nachts, want wij hebben nog een, een reunie met, met de avondetappen mensen en dan gaat de NOS een groot diner aanrichten en dan, en dan is het echt afgelopen. Maar het, het, het is al een beetje aan het afbreken hier zo en dat is inderdaad wel een weemoedig gevoel, want dat is een mooie tour. Ja, want waar zit jij nu op dit moment? Ik zit op de Champs-Élysées, ja, je gelooft het niet, dan moeten mensen een vermogen voor betalen om dat normaal in een Parijs te regelen, op de streep in mijn commentaarcabine. En ik heb hier al een tijdje rondgelopen en het feest komt langzaam op tot Wat een ontzettend mooie plek die je daar mag innemen. Dat is inderdaad jaloersmakend. Dat, uh, dat klopt, daar ben ik me ook van bewust. Het is heel grappig om te zien ja. hoe heel Parijs uh, hier in die zeepel rondloopt. En dat de, andere, de, de meeste Parijzenaars, die hebben niet eens een idee wat hier gebeurt. Die willen overal door en van hekken. Die worden dan heel boos. Die zeggen, het is hier aan de hand, het is mijn Parijs. Ja, maar het is de Tour, niks mee te maken. Nou, dat soort botsingen zie je dan. Maar dat hoort er allemaal bij. Ja. Koos Moerenhout, goedemiddag Koos. Goedemiddag. Ja, jij, jij hebt daar het PR-werk gedaan voor de Rabobank. Uh, ja, PR-werk. Het, uh, het was toch een tour, Koos, met weinig succes voor Rabo. Uh, nou ja, het is in ieder geval niet de tour ge geworden die wij natuurlijk van tevoren gehoopt hadden. Uh, we zijn met een uh, groot doel vertrokken en dat was uh, Robert Geesting zo hoog mogelijk te laten eindigen in het klassement. En uh, nou ja, dat is mislukt. Al uh, nou, vrij vroeg in de toer is hij zwaar oh. gevallen en na die, na die val is hij niet meer, uh, nee. niet meer op zijn uh, gebruikelijke niveau gekomen. En uh, ja, Gelukkig hebben we met Louis-Leon Louis Sanchez nog wel een etappe kunnen winnen. Ja. En daarmee zijn we wel uh, nog steeds een van de weinige ploegen die überhaupt een, een, een, een, een etappe hebben gewonnen. Maar natuurlijk, uh, bij ons overigens ook wel oh. uh, de teleurstelling dat we ons doel niet gehaald hebben. Nee. En, wa en waar ben jij nu, Koos, op dit moment? Nou, ik kan uh, Maarten niet aankijken, maar ik zit uh, aan de andere kant van uh, de Champs-Élysées. In hmm. uh, Le Doyen, en dat is een etablissement waar uh, momenteel uh, enorm veel gasten Aanwezig zijn en uh, nou, die gaan zo meteen ook allemaal kijken naar de binnenkomst van de renners. Ja, want het is uh, natuurlijk een feestelijke intocht. Het is een, een, een vrolijke afsluiting van drie weken hard werken. Wat, wat, uh, wat voor gevoel heb jij op zo'n laatste dag? Nou ja, goed, het is mijn eerste toer uh, niet als renner. Ja, vorig jaar reed ik hier zelf nog als renner over de Champs-Élysées en, en nu, ja, nu ben ik eigenlijk al voor de renners uit er naartoe gegaan. Ja. Uh, ook wel na drie weken tour. En uh, ja, het gevoel blijft wat dat betreft toch nog wel steeds hetzelfde. Uh, ook uh, voor alle volgers en ik denk dat ik uh, ja, namens alles spreek, dus uh, personeel van, van de wielerploegen, maar ook de, de journalisten en alle mensen die daar rondomheen werken. Uh, drie weken toer is toch een hele opdracht. En ik denk nou. dat iedereen uiteindelijk ook wel weer uh, blij is als het uiteindelijk weer gedaan is. Als, het, uh, als de eindstreep inderdaad uh, in zicht is en je weer naar huis kan. Nou Koos, ik wens je een mooie middag. Maarten ook uh, natuurlijk. Maarten, veel plezier deze middag. En uh, ik zou zeggen tegen allebei, geniet ervan. Want onder de arc de triomf te mogen zitten, op de streep. Dan ben je spekkoper, hè, Tristan? Ja, dan zitten ze goed. Hoe voelt de renner zich die uh, uh, voor de laatste keer daar over de streep komt? Je hebt het, Zij je twee keer mee mogen maken? Ja, uh, opgelucht. Uh, ja, als, uh, ja, ik hoop dat uh, ieder ploeg toch wel wat resultaten heeft kunnen behalen. Dat ze toch een beetje met een prettig gevoel weggaan. Maar ja, er zullen we ook wel weggaan met uh, wat teleurstelling. Hmm. Maar ja, er de, de komen weer open andere wedstrijden aan... en daar zullen ze we dan weer de pijl op moeten richten. Ja, de, ja, dan ga je de criteriums rijden natuurlijk. En dan, dan wordt het kerstje neem ik aan. Nou ja, er ja, ja. is toch nog een behoorlijke groep Nederlandse renners... wat zich toch uh, heeft laten zien. En um, ja, die gaan dus uh, de criteriums. Maar ja, daarna komt nog Eneco uh, Tour, Ronde van Spanje, Ronde mm. van Polen, Ronde van Denemarken. Dus uh, voorlopig uh, zijn we nog wel weer even bezig. Ja, um, kijk je, kijk je uh, als, als je die Tour erop hebt zitten inderdaad nog uit naar, naar die criteriums? Of is dat, zijn dat de verplichte nummers waar je, waar je wat geld kan ophalen uh, en, en wat nou, kan verdienen? Nee, het enige is dat, dat er zullen wat renners vragen van is het mogelijk om een aantal criteriums ja. te rijden. En het is natuurlijk uh, goed voor een renner om daar naartoe te gaan. Ik ja. heb daar niet zo'n probleem mee. Dus, ja. uh, maar dat is niet uh, het doel van uh, onze ploeg. Het doel van onze ploeg is uh, om weer te scoren in, in de wedstrijden. Ja, waar, waar moet, uh, moet Saxo nu gaan scoren? Na de Tour? Uh, de Ronde van Denemarken. Echt waar? Ja, ja, dus, uh, ja de, ons uh, bureau, alles zit in Denemarken. Dus, ja, het is waar. Uh, het, is een, uh, het is natuurlijk Denense, een Deense sponsor. Ja, een Deense ja. sponsor. Uh, niet alleen Deens, maar ook een, ja, uh, Amerikaans. Ja. Uh, sponsor erbij. Dus uh, ja, die Denemarken is echt uh, wel weer een doel op zich. Ja. En daarna ja, heb je Polen, dat is ook weer uh, pro-tour, dus we hebben de punten ook hard nodig. Dus ja, dat gaat gewoon allemaal verder. Die jongens zijn op die niet in de tour zijn geweest, die zijn nu allemaal op trainingskamp geweest, om toch zo goed mogelijk uh, voor te bereiden. Ja. Wie vond jij van de Nederlanders goed in deze, deze ronde van Frankrijk? Want wij, we hebben wel hoog ingezet op Robert uh, Geesink, maar ja. Ja, uiteindelijk is het toch niet geworden wat we dachten. Ja, dacht. ik denk, bij vakantie van Leiden, Rob Ruijg heeft het goed gedaan, ja. Johnny Hoogland heeft zich laten zien. Ja, er zijn toch gewoon een uh, uh, ja, met de Rabobank en die jonge gasten hebben ze laten zien. Ik vind dat, uh, oké, okay, met Robertsen is het uh, teleurstellend geweest. Maar ja. uiteindelijk uh, hebben we toch met een hoop jongens uh, van vorige in nog uh, Zweden met, uh, met de jonge gasten van de Rabobank... <coughs> maar heeft zijn naam kwijt. Ja, ik, ik maar uiteindelijk uh, niet binnen, maar heb ik, ik uit. enorm ja. uh, toch wel, uh, ja, veel ontsnappingen gezien met Nederlanders erin. Uiteindelijk is de mager als, als Koos houdt als PR-manager... of PR-meneer van de Rabo moet zeggen... Ja, Sanchez heeft een etappe gewonnen. Dan denk ik, ja, dat is mijn ploeg. Ik uh, ja, hoor geen Nederlandse e namen. Nee, maar je hebt 21 ritten. Maar Kevin die, die gaat er al 5 winnen. Dus ja. dan blijven er nog 16 over. Wordt er ook zo gerekend? Nou ja, uiteindelijk moet je zo rekenen. Als jij met de ploeg naar de Tour gaat en je win de rit. Uh, uh, uh, of je moet Mark Cavendish in de ploeg hebben, uh, echte supersprinten. Dan moet je uiteindelijk blij zijn. Echt. Ja. Uh, niet, iedereen kan, niet iedere ploeg kan een rit winnen. Uh, dus. Nou ja, je hoopt altijd, uh, als je kijkt en luistert uh, drie weken lang... dat er toch één uh, oranje naam naar ja, voren is. Nee, die ambitie moet je ook absoluut hebben. Ja. En dat, uh, dat, dat, dat, dat, ik zeg ook niet dat hij er niet is. Nee. Die eerste die zeker, maar je moet... Uh, uh, ja, maar Robert is tegengevallen. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Ja, nou, uiteindelijk, uh, zij gaan zij als ploeg. En stiekem hmm. hoop je natuurlijk dat een Nederlander wint. Maar als het dan uh, niet een uh, uh, buitenlander is... in wie bij jou in dienst rijdt... Nou, dan heb je het toch goed gedaan. Pieter Wening, dan, je, je gaat er naartoe als ploeg. Ja. Dus je moet ook uh, uh, blij zijn als een uh, andere jongen wint... Uh, in de rapertrui van een ander land. Pieter Wening was, meen ik, de laatste ergens. 2000 vijf of zo weet je wat dat was dat was millimeterwerk die finish herinner ja. je dat nog ja ja, ja dat ja, ja. Nou, nou je moet een goede, met, goede met, ogen hebben om te zien wie er won hoor toen. met kleuren was ja, het, ja ja ja dat was mijn kleuren Zeven van de strijkijzers <laughs> maar het was een mooie tour Tristan in ieder geval hij was spannend uh, hij was uh, verrassend uh, van tijd tot tijd we zijn al dat geregeld uh, wel kwijt uh, van de afgelopen jaren zo te zien althans uh, we het is je, al dat nou dat dat de grote baas Armstrong of wie er ook ja. in het peloton de baas is zegt zo gaan we het doen vandaag ja, Armstrong was toch uh, eigenlijk een klein je kan je wel zeggen. Maar hij was ook gewoon absoluut de beste. En dat heeft, ja, als je terugkijkt, misschien toch wel tot uh, saaie toeren ja. geleid. Ik bedoel, het was nog spektakel. Maar ja, nu heb ik echt uh, uh, ja, enorm genoten van de tour. Uh, ja, het was spannend tot, uh, tot het laatst. Ja. Echt, ik, vond echt dat, ik heb er echt enorm van kunnen genieten. Uh, er was uh, strijd. Uh, ja, er was niet iemand wie de, de absolute nee. leider was. En dat ja. is alleen maar goed. En uh, uiteindelijk, uh, ja, ik denk dat, uh, dat we wel een terechte winnaar hebben. Kadele Evans. Enorm, ja, Kadele Evans heeft enorm uh, gevochten uh, op de klimmen. Uh, hij heeft in het begin uh, hij al een rit gewonnen en uh, was hij al aanwezig. Uh, ja, echt nadrukkelijk aanwezig. Uiteindelijk is dat wel de terechte winnaar. Ja. Heb jij nou tijdens zo'n tour dan nog wat contacten? Uh, bel je nog wel eens of word je gebeld van, uh, uh, dat je ja. inside informatie krijgt? Uh, of moet ik ja, het zo niet zien? Uh, Eén um, uh, dag ben ik uh, op bezoek geweest uh, bij het hotel van uh, de renners. Daar heb ik alle renners even gesproken? En uh, ja, toen zag want was de eerste rustdag. En was het, allemaal, uh, was het allemaal prima. Ja, er lopen zoveel ja. mensen rond. Uh, uh, dan, dan is het niet aan mij om nog mijn, mijn zegje te doen of mijn dingen uh, toe te voegen. Totdat dat, dat... Tot en Ries vraagt. Wat denk jij? Ja, dus dan... dan wel. Nou, kijk, als hij uh, als wat vraagt, ja, dan zal dat, ik altijd antwoorden. natuurlijk. Ja, Goed. Ik um, praat zo nog even met je verder, uh, Tristan Hofman, uh, natuurlijk, over... Uh... Uh, je werkt bij de Saxo-ploeg. Eerst nu maar eens even naar uh, collega Jurrit van der Vooren. Jurrit, want we zitten inderdaad als gezegd op de laatste dag van de, van de Tour. En uh, iemand als jij gaat dan terugkijken, neem ik aan, naar een laatste dag. Ik ga naar 1968. Ah, dat jaar. Het jaar van ons. Je zou toch denken dat heel Nederland blij was, hè? Dat, ja. maar, dat lijkt me wel, ja. Hallo, Cora, nee, kindje. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het spijt me. Niet heel Nederland was blij toen Jan Jansen de Tour de Frans won. Het was toch wel de eerste keer dat de Nederlander dat won... en het was gigantisch spannend op de allerlaatste dag. Heel Nederland, bijna heel Nederland moet ik zeggen... luisterde of keek naar de televisie. En de eerste berichten waren al heel goed. En allerlei Fransen om me heen beduiden me, die steken de duim op... en die zeggen, jullie Jansen, jullie Jansen gaat die Tour winnen. Nederland zal na, na zo lang, na 55 jaar toerenhistorie... na een nog langere wielerhistorie, eindelijk een de Frans winnaar... Eh, kunnen we groeten. Tja, die Fransen zagen het al lang aankomen. Zij hebben tenslotte meer ervaring met die hele Tour de France en ze kregen ook gelijk. Want Jansen was sneller dan Herman van Springel in de tijdrit. We weten het allemaal. De Nederlandse vreugde was enorm. Ja, zo doe. Nee. Ja. Ja, ja, Janssen deze Tour de France gewonnen. Jan, Jan, geweldig. Ja, jans en dames en heren. Ja, en dat gebeurde, Jurrit. Uh, meen ik op een, uh, een zondag in het Park der Prins. Het was een zondag, net zoals vandaag. En juist dat het dan heel opvallend wordt dat de politieke partij CHU een gelukstelegram naar Parijs stuurde. In haar partijstatuten stond namelijk dat de zondagsrust moest worden eerbiedigd... en afdelingen als Lisse, Katwijk, ze waren woedend. Spoedvergaderingen, moties van wantrouwen, boze brieven... maandenlang achter elkaar werd de partijleiding bestookt. Samengevat is de zaak van Jezus Christus met de Tour de France gediend. Ja, dat waren nog eens conservatieve protestanten. Die treffen we nu met voorman van Haarsma Buma in het CDA. Ja. Ze zijn allemaal naar het CDA gegaan, inclusief de katholieken. En die denken dan weer heel anders over de zondag en over het wielrennen. Jan Jansen is zelf katholiek. En net als Dries van Acht, die vooraan stond toen Joop Soetemelk in 1980 de Tour won. Of Pieter van Geel, tot voor kort fractievoorzitter van het CDA. Hij was maar 17 jaar oud tijdens de tijdrit van Jansen. En alhoewel het zondag was, luisterde hij gewoon naar de radio... en maakte het sportieve hoogtepunt van zijn jeugd mee. En toen het uiteindelijk toch zover was, ben ik op een racefiets gestapt. En ben toen... Uh, als een speer gaan fietsen om te laten, te laten blijken dat ik het bijna ben geweest die gevonden heeft. Kortom, vraag aan iemand van het CDA: wat hij van de Toerzegen van 1968 vond, en je weet wat zijn geloof is. Ja, 1968 zei je: oké, okay, de CAU nog in volle bloei en, uh, en groei onder leiding van. De Vreulen, Vreule Uitewaal, vreule en Benink niet te vergeten. Zou het vandaag de dag nog kunnen? Sterker nog, het is nog gebeurd. Vorig jaar, toen de Tour de France door Zeeland heen ging... door Goeree over Zuid-Holland dus. Op een zondag, toen was de onrust in de gemeente goede reden. Vooral bij de SGP, als voorstander van de zondagsrust, niet echt blij. Nou, Wat wij er erg aan vinden, is dat de zondagsrust, uh, kerkgang, uh, ja, mogelijk verstoord wordt... door uh, de vele mensen die hier uh, de dorpen in zwerven. Ik denk daarom niet, Govert, dat mensen uit Goede Reden... vandaag zullen kijken of luisteren nee. naar de afloop van de Tour de France. Jan Janssen wel, die is katholiek. Ja, dat is, ja uit nooddorp. <laughs> Jan is ongeveer onder de voet van de Rooms-Katholieke kerk geboren. Ja, je wel, Jurrit van der Lisse, Katwijk, Puttershoek, Tristan Hofman. De afdeling Groenlo hield zich stil, begrijp ik. Of is dat wat vrijer in de gedachte? Jawel. Jij komt uit uw hoek, hè? Nou, Groenlo is Achterhoek, maar Putters is toch een stuk vrijer. Ja, Groenlo is vrijer, hè? Groenlo gaan we gewoon op zondag fietsen... Dus ja, maar jij was nog niet eens geboren toen Janssen de Tour won. Nee, nee. Jij bent van nee. 70. Ik ben van 70. Maar jij ja. hebt het gehoord natuurlijk uit de overleving. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. En ja. heb jij nee, al... wij kennen dit verhaal niet. Ja. Nee, nee, ik ook niet. Dat is nee. hartstikke leuk uh, dat jullie ja. dat opduikelt. Ja, absoluut. Nee, maar heb jij uh, wel herinnering aan Joop Zoetemelk winnaar in 80? Uh, ik... Was het tien? Uh, nee, nee. Ik weet wel dat ik een keer met mijn ouders naar de Amstel ben geweest... en dat ik daar uh, Joop heb uh, zien fietsen. Ja, ja. ja. Maar toen kwam nog niet helemaal op om zelf te gaan fietsen. Nee, want je hoort Pieter van Geel, die fractieleider van het CDA... er was al een fietser daar in Brabant. En toen Jansen de Tour won, toen dacht hij... nou ga ik hem ook helemaal aanspelen uh, op oh, mijn Oh nee, nee, dat heb ik nooit nee. gehad. Nee. Wanneer, is, wanneer is die passie bij jou begonnen voor wielrennen? Uh, ik denk 16, 17 was. Dat ja. was vrij laat. Ik heb wel altijd uh, BMX gedaan, gevoetbald... en andere sporten. Ja. Maar uiteindelijk uh, ben ik uh, van de een op de andere dag... Uh, ben ik gaan wielrennen. Waarom? Uh, ik, ja, ik uh, ging triathlon doen. Dus uh, hardlopen, dat ging al goed... En uh, toen moest ik ook, uh, ja, fietsen was ook een onderdeel. En uh, ja, we wouden wel wat meer weten van fietsen. En toen kwam ik met een coach in aanraking. En van het een kwam het ander. Ja, maar, en, want wanneer merk je, ik ben goed? Eigenlijk uh, na een paar keer trainen merkte ik al dat, uh, dat, uh, dat ik het vrij snel oppakte. En ik had altijd heel veel energie. Dus uh, daar kon ik daar heel goed in kwijt. Was mee je ADHD, uh, Nou, ah, een, een klein, klein beetje wel, denk ja? ik. Uh, ja, ik was altijd heel onrustig, uh, Ja. Hmm. Maar, maar je moet ook durf hebben om in die bergen later, in die tour die je gereden hebt, om da daar toch weer, nou in ieder geval, ook die afdalingen aan te kunnen. Ja, daar ja, ja, is, is natuurlijk nu ook heel op over gediscussieerd. Ja. Het is niet alleen durf. Je moet ook een bepaalde techniek hebben, een bepaalde positie op de fiets. En aanvankelijk van dat kun je snel naar beneden. Ja, En dan kun je natuurlijk wel op een gegeven moment wel wat meer risico nemen en wat, of wat minder risico. Maar uiteindelijk is het voor de een, ja, die kan 80 en uur naar beneden met, ja. met gemak. En de andere, ja, met 75. Ja, en, en wat was jij voor iemand? uit de achterhoek die daar die kleine heuvels af. Uh, nee, nou, ik kom wel vrij goed naar beneden, maar ik, bepaalde renners moest je niet volgen. Olaf Ludwig, die kan dat nog beter en een Frederik Molcanseyn die kan dat nog beter. Ja, die renners moest je dan gewoon niet volgen. Nee. Maar gemiddeld genomen heb ik nog wel heb ik nog wel eens wat plekjes opgeschoven in de afdaling wat ja. uh, nodig was om op tijd binnen te komen. Maar was dat uh, dat je dan toch uh, wat extra risico durfde te nemen? Uh, Nee, omdat ik daar gewoon toch wat meer feeling ja, mee had. Ja, ja. Ja, en ik was natuurlijk ook uh, wat zwaarder uh, dan de gemiddelde. Dus ik denk dat dat ook wel uh, het voordeel is. Wat vond je van deze Tour? Want onze stelling geeft geen uitsluitsel. Wie renners moeten niet klagen over die afdalingen. Dat is 50-50. Wat, uh, wat zegt de kenner? Uh, nou ja, je hebt allemaal verschillende disciplines in de sport. Je hebt tijdrijden, je hebt sprint, uh, uh, je hebt uh, ja, gewoon uh, de koers, je hebt afdaling. Zeker, dus maar, in gradaties. Ja, maar in gradaties. Je kan het zo moeilijk maken als de organisatie wil. Ja, maar ik vind dat de organisatie wel een bepaalde verantwoordelijkheid om toch ja. een beetje uh, uh, goede wegen in ieder geval uh, ja. de renners naar beneden te sturen. Maar uiteindelijk zijn de renners zelf verantwoordelijk voor de snelheid. Ja. En maar de renners klaagden wel, hè? Dat die afdaling ja. toch te ja. gevaarlijk is. De, ja, de geboeder slecht voorop. Ja, zeker. Want die, die hebben die techniek toch net iets minder, minder. dan uh, ja, de andere renners. Dus die zullen klagen. En die mogen ook klagen. Bedoel, ze mogen hun mening uh, zeggen. Hmm. Maar uiteindelijk is het ook een, uh, ja, een discipline in de sport. Uh, wie moet uh, ja, beheersen. Wat denk je? Kijk, Evans wint nu de Tour. De Australië. Voor het eerst in Australië. Wanneer winnen de Sleks ooit de Tour? Ik denk dat ze, dat, dat Komen ook wel een dan? Keer gaat gebeuren. Ja, ja, maar de komende drie jaar gaat uh, Albert zo. Ah, ja, tuurlijk. Eigen keer. <laughs> ja. Ik hoor het al. Het ja, of dan... Robert. Robert mag ook. Veel plezier. Ik hoop dat je het droog houdt uh, op je camping met vrouwen ja. en kinderen. Dank je wel. Dat verdien je wel, hè, denk ik. Uh, als je altijd maar in de weer bent, dan zit je eindelijk uh, in de vakantie op een camping. Regent het. Nou, we hebben een week goed ja. weer gehad. Dus daar wordt het eerst wat minder. Goed. Wel. Dankjewel. Dit was de perstribune. Zo dadelijk het laatste dagje Radio Tour de France. Veel plezier daarbij. En niet te veel tranen plengen.